Jurjen Boekraad met het nos Journaal. De Surinaamse president Bouterse zegt dat hij over twee weken aanwezig is bij een zitting van de Krijgsraad over de decembermoorden. Het is voor het eerst dat de president de zitting bijwoont sinds de start van het proces in 2007. Bouterse werd eind vorig jaar veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de decembermoorden in 1982. Hij tekende verzet aan tegen het vonnis en moet daarom zelf voor de krijgsraad verschijnen.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 FM. Met nu de nacht.